Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de vrouw van 65. Die eis gold ook voor het medeplegen van moord en oorlogsmisdaden. Maar daarvan is Bassebia vrijgesproken. Het weer. In het midden en noorden soms wat zon. In het zuiden bewolkt. Het is 4 tot 7 graden. In het weekeinde verandert er weinig. En volgende week wordt het zachter en zonniger. Dit was het NOH. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de spitsdrukte op dit moment. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. Op de a ATS richting Zaanstad voor het Komplein 4 en de A12 Den Haag Utrecht. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten bij Utrecht. 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. 3 kilometer ook weer op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En op de A28 Utrecht Amersfoort ook weer 3 kilometer tussen Soesterberg en Maren. Tot zover de verkeersinformatie.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 was gonna ask you to stay Practice all that I would Say it just right But now there. Forever now, dus eigenlijk voor altijd nu. Dat kan helemaal niet, maar dat weet hij ook niet. Welkom bij het weekend in met Karim en Matthei en nog heel veel andere mensen die om me heen staan. Um, ik ga echt niet naar de dakdekkers luisteren hoor. <laughs> Wie zijn dat? We gaan luisteren naar uh, Titanium van Sia. En natuurlijk David Geta. Blijf Blijft toch gewoon lekker praten. En uh, straks hebben we om uh, half zeven Ari Slop. En uh, ik ga een keer zit weer doen, de Eredivisie. Het nieuws, ik doe eigenlijk alles vandaag. Dus... Maar Titanium van Sia. En natuurlijk David Ketta, Om een hele slechte brug te maken. Gaan we meteen door uh, met Florida En uh, zijn Let It Brawl? Dus uh, die laten we eventjes rollen over de radio. Zo kan ik er nog heel veel meer maken. Maar dan wordt het programma heel lang. Uh, we hebben natuurlijk ook zo meteen, nou straks eigenlijk meer. Hebben we onze enige echte grote vriend. En dat is uh, Vijay Die dan langskomt met zijn muziek. En uh, ja, we zijn allemaal natuurlijk heel benieuwd naar welke mixes hij gaat maken. En nog veel meer. Terwijl ik dus het moment moet licht tot de, hè hè, de muziek gaat spelen. Het duurde een half uur, maar dan heb je ook wel. The Let It Roll van Florida. Op Radio CFM. En nu ben ik stil. Like MUZIEK Go, oh, come on, baby, let the good times go, come on, baby, let the good times go, come on, baby, let us time, It's like Woodstock did it, brand new villain, Bob to the music, saccademic visit. My heartbeat acoustic, moves like Kendrick's. Spark to a fire, then a flame and kiss it Go hard in my lane, both strikes in a visit Hit me in in the brain, gotta roll with the vision Vision of a good time, all I wanna know When the party gon' start, let the good time roll Come on, let's go, you got a lot of living, Keep the body on the roll, ain't nothing like the feeling When you're winning in your soul, the wheel keeps spinning Only got one goal, don't stop, stop the joke And stop, stop the flow, the world ain't ready Cause I rock the globe, so act like you know Act like you know, act like you know Just what to do when the good time Bro. Love is nice when it's understood Even if when willing to make you feel good You got me trippin' while I love you so Come on, baby, let the good time go home When you're bad to the bone Gotta be the hottest when you shine like chrome Gotta find that tone, it's the mind of a Love roll across the loop around in the zone. Love roll across the up and down for this strong Just like go. I'm already sold Let the good time, bro. All around the clock, clock up in the top Pop, Pull up in the Chevy so classy and hot, hot Pockets feeling heavy, gotta spin what you got, got What you trying to sell, I ain't already rock, rock Gotta let go, pedal to the flow So incredible, so much better with the flow. Ready for the show like I'm singing Hey Joe Do it like a pro, let the good time, bro. Roll, roll, roll, roll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 let the good time roll. let it rule and uh yeah Florida is toch wel echt heel goed bezig de laatste tijd. Met zijn geweldige nummers en noem het allemaal op. We gaan luisteren naar. Uh, ja, ik heb echt helemaal geen zin om, om een hele lulvaal over Florida te gaan praten. heb ik helemaal geen zin in. We gaan luisteren naar. Uh, toch wel het ding van dit moment, als je het aan mij vraagt. Het is namelijk de Harlem Shake van Bauer. En. Con lo Is Er is dus nu een, een ophef ontstaan. Want het is ook in een vliegtuig gedaan, want het al vliegen was. Waarbij alle passagiers bezig gingen staan en gingen stampen en wankelen. Dat ik ben er bij Ik kan niet op,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 Oké, okay, het is denk ik wel tijd nu op dit moment voor het welbekende, altijd welbespaakte, goed voorbereide en geweldige moment van, de, ja, van deze show gewoon. Dat is het voorstelrondje. En het voorstelrondje is altijd zo ja, geniaal. Vroeger stelde ik altijd vragen van wat is je maat? Ja. En ja. <laughs> ik ga het door niet meer ja. zeggen. En, en noem dat allemaal dat soort dingen. Vroeger was je, nog wel, was je leuker dan dat je nu bent, hè, Karin. Ja? Ja, je bent uh, Volwassener geworden. Nou ja, dat wil ik het ook weer niet doen, maar je bent nu iets minder attent. Attent? Ja. Want? Ah, je bent nog wel lief. Ja, maar attent, maar ik geef toch nooit dingen weg hier in nou, de Vroeger begon je altijd om, uh, al om vijf over vijf. Begon je al en we hebben hier uh, leuke mensen in de studio. Wat ja. is je naam? Kees. Wat is je cupmaat? Wat Acht. is je. Acht. <laughs> zo begon je altijd Weet, je. weet ik. Maar dat is nou iets minder, maar dat maakt niet uit. Maar joh. mensen en kunnen ook leren. Hm? Ik, ik, ik, ja, ik leer dat gewoon, weet je. Ik weet nu gewoon dat het niet goed was zoals als ik dat deed. Oh, oh, is dat het? Ja, ik Denk zit nog ik. In, die, in die tijd van vroeger. Vroeger. Vroeger. Vlaag. Vlaag. Ja. vroeger. Precies. Dat is, dat is uh, Den Haagse, hè? Raar dat ik als, zeg maar, soorten met zo'n buitenlander gewoon dat accent na kan doen. Dat vind ik wel weer leuk. Ja, maar jij kan wel meer na doen. Ja. Ja, dat, dat kan ik, ja. <laughs> u moet weten, althans je, jij, u, wat dan ook. U, moet weten. Was, is u. Nou, bij mij niet hoor. Je moet weten dat Iedereen nu, nou althans hier in de studio, de hele tijd loopt de vraag van ja, doe je Frank de Poer nog wel eens na? En, en waarom doe je dat dan niet na? Ja, maar dat doe ik dus al een tijdje niet meer. Nu weet u ook trouwens dat ik het nadeed. Dat wist u eigenlijk al, want ik was steeds uh, ja, na, na de wc of ik was even een broodje halen of wat dan ook. Nou, ik sta met een bakkers vol tanden. Ik wist niet dat jij dat uh, deed. Was je dat? Dat wist je niet. Dat wist ik niet. Nee, ik ook niet. Ja. Ik was ook opeens een heel ander mens toen ik dat deed. Ja, opeens zat ik in Afrika of zo <laughs> bij een WK. Maar goed, we waren bezig met het voorstelrondje. Oh, ja. Wie ben jij? Ik ben uh, Meneer Groot. Meneer Groot? Ja, ik ben hier al vaker geweest. Oh. Maar waarom zie ik je dan niet vaker? Ik, ik, nou, wat? Jongen, jij ziet mij wel vaker. <laughs> ja, dan moet je niet, soms moet je er ook gewoon doorheen gaan. Ik ben net als bij Palm ik stel gewoon random vragen en dan oh, moet jij er okay. goed op antwoorden. Oh, dan moet ik goed op antwoorden, oké. Okay. Hobbies? hobby's? Hobby's, uh, voetballen en uh, vogels. Uh, vogels. Alles met vogels, dat is mijn hobby. Alles? Ja. Echt alles? Ja. Oké, okay. Dus jij kent waarschijnlijk ook wel het welbekende nummer op dit moment Waarvan ik de tit titel niet ga noemen omdat het een mm -hmm vrije station is Weet ik wat ik bedoel? Ja? Ja, wat dan? Ja, ik mag het niet zeggen Ja, ik mag het ook niet zeggen Ja, Je weet dit niet hè? Weet iemand het hier? <laughs> dit is een mm -hmm vrije station Reclame Nee, want we hebben reclame Oh ja <laughs> Dat is een goede vraag dit hè ja, dit is een hele goede vraag. Maar we gaan verder, want... Ja, je, verder. Ik ken jou al. Als je de microfoon... Of even wil omwisselen... of even ik, uh, zal het. Ik kan ook doen naar doen microfoon 3 natuurlijk gaan, hè? Ja. Nee? Ik wil niet. Nou, dan de ik volgende. heb speciaal meegenomen. wil ook niet. Niemand wil. Het is, is, is gewoon jouw invloed. invloed. Je kan hem ook gewoon voorstellen zonder dat hij het zelf doet. Ja. Ja. Zal ik me even voorstellen? Ja, ik, ik neem de tijd. Ik heb uh, vanuit uh, mijn klas mijn welbeminde vriend Andrew Bos meegenomen. Hij komt hier uit, uh, uit Haarlem. Ligt hier om de hoek natuurlijk. Hier om de hoek. Ja, Welke de kant hoek. op? Je nou, kan rechtdoor natuurlijk, links. kan die kant op, kan die kant op. Links? Links. links. In mijn gradenhaus en dan links. Dan maar waar moet je dan weer. zeg maar links? <laughs> We heel lang rechtdoor rijden en opeens ga je links. Ja. Okay. Moet je mee op gevoel doen, dan kom je bij zijn huis. Bij zijn huis. recht ja. rechtdoor links. Ja, dus. maar, uh, dat, dat is hij dus en uh, hij zit bij mij in de klas. Mm -hmm. En uh, ik denk ik neem hem mee. Gezellig. Ja, dat vond hij ook, dacht hij. Ja, totdat hij hier kwam. En uh, dan weet je wel. Weet uh, je wat ik net bedoelde met een puntje, puntje, puntje, vrijstation? Uh. Nee, hè? Ik zou maar goed gaan luisteren. Op de radio is een kuikentje. Op de radio is een kuikentje. En een kuikenpiek. En een Je je kan het erger, het kan altijd erger. Je hebt in Duitsland dus op dit moment ook een hit. Met deze dance-versie van Kuikentje Piep, maar dan in Duits. Dus die draaide ook gewoon even achteraan. En dat was, dat koukentje, kleine kaukentje is aan het piepen. Ah, aan Duits. ja, ik kan ze goed Duits spreken, dat hast u wel. Gehoord. oder was? Ze kunnen ook een beetje Duits. of niet? Ja. Ja? Ja! Dat is het kans, dat alleen wat ze kan zeggen, ha? Huh? Vraag maar gewoon Nederlands de club was? Ja, ja. Nou, weet je wat ik altijd heb, als ik Duitsland dan binnenrij, die momenten dat ik dat heb, ja. dan, dan is het meestal wel van, wat een rare slechte radio maken ze daar. Nog slechter dan dat ik meestal op vrijdagmiddag maak. Maar dan denk ik van hoe kan dat? Dan zijn allemaal van die uh, Duitse meezingers en ik denk van, nou moet dat nou op de Duitse radio natuurlijk? Ja, het is geen hoogstaande radio. Nee. Maar echt elke zender die je hebt niet zoiets als 538 of zo of CFM daar in Duitsland zou ik een beetje raar zijn als wij in Duitsland te horen zijn. Want daar verstaat niemand ons om, omdat wij natuurlijk Nederlands praten. Maar dan hoor je allemaal van, ja, van die nummers en denk van het, is een beetje, het Duits is altijd een beetje slijmerig, weet je wel? Van, uh, Ah, 99 loefballon en zo. <laughs> Die gaat noem hier noem ook noem geen noem, nummer. Noem, het is zo, het allemaal van het niveau van ons bouwer in Duitsland, vind ik. 99 ja. ja. loefballon, uh, je hebt nog allemaal van dat soort liedjes. Zoals Roséne, oh nee, dat is het Nederlands. Um, het <laughs> <laughs> nee, is gewoon echt niet hoogstaand. Bijvoorbeeld ook, ik heb een huis aan een zee. En, en dan bedoelen ze daar weer een meer mee. En dan, ja, dan gaat mijn hoofd gewoon op ja, maar staan Ja, jij en vindt het Nederlands uh, lekker hoogstaand. Ja? Ja, ja kom op. Nederlandse artiesten zijn toch wel wat meer populairder en dansmoderner. De enige die goed is, is Guus. Guus, Huus, hè. Ja, ja, Peter Fox is de, de Duitse Guus, hè. Met nou, house on dat zijn We zitten allemaal op hetzelfde niveau. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk na nou een tijdje. Hier ben ik geboren en lopen door de straat.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 Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle komm vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum Sie aus dem See Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 der Mond scheint hell auf mein Haus am See, wo Orangenbaum Blätterlieden auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meines Zaub ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Und am See, unter dem alles beginnt. Unterm Ende der Straße steht dein Haus am See, Orangen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 ik heb taube oren, baard en zit in gaten. Mijn honderd enkels spelen cricket op m'n razen. Wen ik zo daaraan denk, kan ik het eigenlijk niet maar Nou, Peter, dankjewel. Weet ook weer dat jouw uh, jou ooms allemaal cricket aan het spelen zijn. Nou, gefeliciteerd daarmee. Mensen, als u meeluistert en denkt van, ik hou niet van dit soort muziek. Zet hem gerust uit en over 2 minuten 50 kunt u dan weer terugkeren. En dan hoort er weer wat anders. Jeroen Stammer van Niels Geussebroek. We have waited for too long. It's time to let it out. You know what it's about. I've waited all to feel the sun. The harder it gets, the faster we seem to fall. No Start a Friday day. We have waited far too long. Inderdaad, we hebben te lang gewacht op dit nummer. Um, ja, weet je, soms heb je dat wel eens dat je dan twee artiesten van de. Dus twee dezelfde artiesten achter elkaar draaien En dat sommige mensen denken van, waarom doe je dat toch? Gewoon omdat het op zich best wel lekkere muziek is. Ja. One Direction is er dan hè, en dat is dan lip wow jong. En sorry, hoor je dan One Way or Another, waarmee je nu een grote score in, Een derde van de hele wereld. We Ga dan even naar luisteren. And have a celebration, a celebration. The En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, er is ook altijd maar één weg, maar ook eigenlijk een ander. Tuurlijk, dan hoor je hem toch ook hier. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Get you one way or another, I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day.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 Another, I'm gonna win ya I'll get you, I'll get you One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'll meet ya, I'll meet ya, I'll meet ya, I'll meet ya, I'll meet ya. Hij gaat de nummer er gewoon over dat je het, hoe dan ook, kan krijgen. Zie je, daar heb ik weer een verkeerde achtergrondmuziek. Die zocht ik inderdaad, drama. Ja, want er is echt iets dramatisch gebeurd in Zandvoort. Tenminste voor twee mensen, twee huurders in Zandvoort, en daar gaan we het zo even over hebben. Als ik dan uiteindelijk mijn... ik Ga jij maar eerst, jongen. Geitenversie. Geitenversie, dat komt eraan, komt eraan. Maar eerst is het heel dramatisch gewoon, dat je denkt van nou, nou. Hier moet ik zielig bij gaan praten. Er was eens in Zandvoort. Een probleem met een cv-ketel in een huurhuis. U voelt het al aankomen. Het was erg koud de afgelopen tijd. Zo koud dat mensen met cel en muts binnen zaten te wachten op de warmte die onderhoudsbedrijf Veenstra hen kon brengen wanneer zij de cv-ketel hadden gemaakt. Ja. Want bij een één huisgezin is het na nou weekenden van kruuw en weinig warmte zes weken later dan toch gelukt om nog steeds in de kou te zitten Woonstichting de Kei zegt dat ze het geval bij Veenstra hebben aangekaart maar volgens nog zitten Brigitte en haar dochter van 12 al zes weken koud te lijden in een huis in Zandvoort dat je denkt van brrr wat is het koud goed vervelend. Ja, vind gewoon vervelend nieuws. Dat is eigenlijk ook waarom ik het voor last, Omdat ik het heel vervelend vind van die mensen. Dus, als je, wacht. Ben je een Veenstra? En niet op de radio, bij 3VM. Want dat is een andere Veenstra. Ga gewoon even naar die mensen toe. Hè? En zeg dan gewoon van, hallo, hier ben ik dan, na zes weken. Kon het niet vinden. TomTom deed het niet, ofzo. Altijd goede smoes, werkt altijd, denk ik. Maar ja, of die mensen zijn nou echt... Uh, ja genoegen meenemen? Jij ja, gebruikt hem ook heel vaak natuurlijk, die smoes. Ja, terwijl ik gewoon een fiets heb en met de trein ga naar school, maar dan zeg ik, ja, met ons lang weet ik niet. Ja. En geloof ze dat. Weet je, nee, dit is serieus, hè, dit is gewoon echt een serieus waar gebeurd verhaal. Ja, vertel. Weer drama muziekje. Vertel. Maar dat is iets vro dus is, is, is, is, is, is te vrolijk, iets te vrolijk. Maar in ieder geval, we uh, gaan het romantischer maken. Ik zat op school. No way. En daar had ik een Engelse les. Elke week, van een uurtje of vijf, tot half zeven. Dat je al denkt van, dat is wel laat. Maar dat kwam omdat een leraar vanuit Den Haag moest komen. Ik noem hem een badplaats op. Nee, het was echt uit Den Haag. Um, dus die leraar, die ging fietsend of de trein of met de bus, met de auto, waarschijnlijk met de auto, richting Inholland in Holland in Arnhem. Heel moeilijk te vinden, want het ligt namelijk aan een hele grote weg waar iedereen langs rijdt. Dus daar komt het in tot op. Ik verklaar nu die, die kon het niet vinden. Om, ik heb dus gewoon echt twee keer niet voor niks aan gestaan. Dat is eigenlijk de kloof van het verhaal. Ik ga over wat ze nou vertellen. Ja, um, omdat ze tomtommen niet eten. Ik kon de locatie niet vinden. Nou. Nah. lachelijk. Ja, maar dan sta jij daar gewoon te wachten. Terwijl er niemand van in Holland langskomt. Dan denk ik ook van... Uh, Dit is geen goede reclame voor de in Holland, hè? Dat is er sowieso niet. Want niemand mag bij in Holland alleen zijn. Oh. Ik weet niet waar dat dat sloeg maar dat vond ik gewoon leuk om te zeggen. Um, <laughs> dat was het alarmscheid, noem het niet, maar het weekendhit was. was vorige week... Um, It is time, of it's time van uh, Imagine Dragons. We gaan hem nu draaien en straks in het tweede uur, het begin van het tweede uur, hebben we natuurlijk de weekend. En wat is dat? even heel even geheim? Heel, heel even. Gewoon nog ongeveer een half uur, dan zeg ik het, want dat staat in het draaiboek. Wat overigens doorzichtig is vandaag. We gaan luisteren naar Imagine Dragons. Ik heb genoeg gepraat, denk ik. It's time. Yay. Imagine Dragons zou je eens voorstellen als ze draken waren dat je denkt van uh, hm. Ra raar dat vind ik dus rare namen. Imagine Dragons Mumford and Sons, A Whole Nation Bauer bij Bauer, denk ik toch wel heel snel weer aan ja, een Frans of Bob? Ja, nou meer aan Frans, denk ik omdat het muziek is, natuurlijk. Denk meer aan Fransy, Fransy Bauer. Ik denk van uh, heb je voor mij of zo, of, of maak wat tijd voor me vrij. Nou, nee, nee, dit kan gewoon niet. Nee we hebben het over... Frans Bauer, wat heb je één voor mij? Gewoon al wat kan. Ik kwam jou tegen. Jij was verlegen. Vrij. Heb je even voor mij? Zeg wat ik moet doen? Want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij.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 Ik vrij. Ieder uur van de dag, denk ik, staan jou lach Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Ja, je hoorde Frans Bauer, met heb je even voor me. En een hele leuke lach, die was voor mij dan. Maar goed, uh, toch even lekker om Frans niet te horen Nou, dat doen we niet, Frans. We komen niet bij jou vanavond. Andere dingen te doen. Goed, we gaan tot slot luisteren van het uur naar Trift Shop van Macamore en Way Lewis. Can we go What what Oh. Ow. I'm gonna hop some tags. Only got $20 in my pocket. I, I'm hunting, looking for a cover This is fucking muscle. Awesome. Now walk into the club like, "What up? I got a big cock." Now, I'm just pumped. I bought some shit from a thrift What? shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my Gator shoes. Those are green drapes and a leper mink. Girls standing next to me probably should've washed this. Smells like R. Kelly. It's piss. But shit, it was 99 cents I get coppin' it, washing it About to go and get some compliments Passin' up on those moccasins Someone else has been walkin' in oh. me and grungy fuckin' men I am stunting and flossin And saving my money And I'm hella happy That's a bargain, bitch oh. I'ma take your grandpa style I'ma take your grandpa style No, for real Ask your grandpa Can I have his hand me down? Thank you Velour jumpsuit And some house slippers Dookie Brown leather jacket That I found, oh. it They had a broken keyboard yeah. I bought a broken keyboard yeah. I bought a ski blanket Then I bought a board. Oh. Hello, hello My ace man, my mellow I no, ain't got nothing on my fringe game. Hell no, I could take some Pro Wings, make them cool. Sell those to so sneakerheads would be like, ah, oh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got twenty dollars in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got twenty dollars in my pocket.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 The built-in onesie with the socks on that motherfucker I hit the party and they stop in that motherfucker They be like, oh, that Gucci, that's hella tight I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt Limited edition, let's do some simple addition $50 for a t-shirt that's just some ignorant bitch I call that Getting swindled and pips I call that Getting tricked by a business That shirt's hella dough And having the same one of six other people in this club is a hella don't beat, game. Come take a look through my telescope Tryna get girls from a brand, man, you hella men well, well. you hello won't well, well. <laughs> poppin' tags yeah. I'm gonna pop some tags Only got twenty dollars in my pocket I'm I'm hunting looking for a comma. This is fucking my son awesome. I'll wear your granddad's clothes I look incredible I'm in this big ass coat from that thrift shop down the Road Vind je dat normaal om gewoon live op de radio te gaan schelden? Fucking awesome, <laughs> dat zegt toch niet op de radio? Oh, nu doe ik het toch. Maar goed. Um, ja, we zijn er bijna doorheen. Het... De laatste minuutje tikt weg van, uh, van vandaag. En van morgen. Nee nou, alleen van vandaag. En uh, dat gaat heel langzaam gebeuren. Terwijl ik me nu in de bocht ging, nou dat u weten Het is gelukt. Um, twee uur hebben we natuurlijk Ali Slop We hebben het derde uur hebben VJ. We hebben nog heel veel nieuws klaar voor staan. We hebben nog de, de nieuwe Weekend Hit. En nog heel veel andere dingen. En uh, allemaal leuke dingen zoals uh, geiten. Ja, dat, dat wil je horen meteen geiten. Ja, nee, dit is, ja. Uh, wordt hilarisch, wordt echt leuk. Je houdt wel ja, houdt dan van een beetje gegeten? Ja. Op de radio. Ja. ja. Je had toch iets met vogels en niet met geiten? Ah, Mijn geiten. geiten. Geiten zijn ook rare vogels. Ja, ja, ja Als je het opkijkt al. Dan... Ja. Hey. Ongelooflijk. Ja, ik ga hem inhouden over opmerkingen over dieren, want dat heeft een keer shit, dat fout de dingen geit. Dat weet u ook al eens. Ja. Tot zo nationaal en dan uh, gaan we. Meer muziek luisteren. En zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Freddy Tein met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens over maatregelen. om het begrotingstekort volgend jaar weer onder de 3% te krijgen. Het wil ruim 5 miljard bezuinigen. Daartoe...